Negen mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten stormen modderstromen in het hele land. En ook in andere plaatsen waren aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Ongeveer twee derde van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder... is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de Veer Terminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren van Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel in Harlingen is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen.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 De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En smiddags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten enkele buien. Het is ongeveer 13 graden. Overdag vooral in het oosten regen. Op andere plekken droog met geregeld zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Short ones, standing we're down. Naar Chili, dat is met de eng, Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSS-A dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles te. Ik wil niet naar China.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 To be a fool Better break it up and play it cool So ZANG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 We'll Singing in our things Can only get better Can only get Can only get They get all from me You know, I know that Things can only get better